Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. Met straks in het NWS Radio 1-journaal het laatste nieuws uit Den Haag... waar de partij 50+, plus, maar ook en vooral het CDA... niet langer onderhandelen met het kabinet. Eerst het NWS-journaal, dat krijgt u van Rimmels gereken. Het kabinet is bereid de hervorming van het ontslagrecht een half jaar eerder in te voeren. Naar verluidt is dat een van de handreikingen aan de oppositie om voor de plannen een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Ook de verplichting aan werkgevers om een bepaald aantal mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen zou worden vervroegd. En ook doet het kabinet voorstellen om de belastingdruk voor hogere inkomens te verminderen en om de bezuinigingen op financiële regelingen voor ouders met kinderen te verzachten. Het CDA is inmiddels uit het begrotingsoverleg met het kabinet gestapt. Volgens partijleider Buma is er geen basis meer om verder te praten. Het grootste bezwaar van Buma is dat het kabinet... een lastenverzwaring van 2,7 miljard euro... bijna in zijn geheel overeind laat. Eerder liet de oudere partij 50 plus al weten... niet meer verder te willen praten. De ChristenUnie gaat nog wel door, zegt partijleider Slop. Dat is absoluut geen garantie dat we eruit gaan komen. Er moet er echt nog heel erg veel gebeuren... Maar juist die 700.000 mensen die nu naar ons kijken van wat doet de politiek, wordt ons perspectief geboden en die gezinnen die ook die dreigende aanslagen op hun portemonnee op zich afzien komen, voel ik als ChristenUnie me wel verantwoordelijk om dan in ieder geval met het kabinet in gesprek te gaan. Andere partijen beraden zich nog op de vraag of ze doorgaan met de onderhandelingen. De ramp bij Lampedusa is voor Italië aanleiding opnieuw hulp te vragen aan Europa... om de stroom vluchtelingen over de Middellandse Zee te stoppen. Het is geen Italiaans drama, maar een Europees drama, zei de minister van Middellandse Zaken. Morgen is er een dag van nationale rouw in Italië. Voor de kust van Lampedusa zonk een klein vrachtschip met vluchtelingen. Inmiddels zijn 133 lichamen geborgen en er worden nog zo'n 200 opvarenden vermist. De vluchtelingen aan boord van het schip hebben vermoedelijk zelf brand gesticht om de aandacht van de kustwacht te trekken. Door de brand sprongen veel mensen overboord. Het schip is daarna gezonken. De dure medicijnen tegen de zeldzame ziekte van Pompe en fabrie... worden ook na dit jaar gewoon vergoed uit de basisverzekering. Dat heeft minister Schippers aan de Tweede Kamer laten weten. Vorig jaar wilde het college voor zorgverzekeringen de vergoeding schrappen... omdat de middelen wel erg duur waren gezien het effect van de werking. Op jaarbasis kosten de medicijnen voor een Pompe-patiënt zeker 400.000 euro. Bij fabrie is dat 200.000 euro per jaar.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 Rusland heeft al het personeel van de ambassade in Tripoli geëvacueerd. Ook de familie van het ambassadepersoneel is weg uit Libië. Gisteren werd het ambassadegebouw door gewapende mannen aangevallen, maar ze werden door beveiligers tegengehouden. Eén Libier is daarbij omgekomen. Rusland heeft iedereen nu naar Tunesië gebracht, omdat de veiligheid van het personeel niet langer kan worden gegarandeerd.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 En dan het weer. Vanuit het zuiden komt de bewolking het land binnen. Vanavond gaat het in het zuiden en westen regenen. Komende nacht en morgen overdag vallen er overal buien. Morgen later op de dag, dan breekt de zon soms door. En dan wordt het zachter, 18 tot 22 graden. En er is ook minder wind. De avondspits, waar gaat hij heen? Johnson Hoka. Nou, 36 files, goed voor bijna 170 kilometer. Het is nog vrij druk op de weg. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land. Opvallende fiets nog op de A12 richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Duiven, 8 kilometer. Daar staat het ook nog flink vast op de A325. Komen we vanuit Nijmegen. Daar staat tussen Elden en Kloopend velpenbroek ook 8 kilometer. Dan de A27 van Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en utrecht veemarten 15 kilometer na een ongeluk. Er is goed nieuws. Inmiddels zijn zojuist alle reisselken weer vrijgegeven. Maar daar staat het ook nog flink vast op de A28. Vanuit Amersfoort richting Utrecht. Tussen Aflid-Marne en Kloppen. Er is weer 12 kilometer. En er liggen opvallende file in het zuiden van Danton, de N280... Baaksem richting Roermond-Oost. Daar staat tussen Hoorn en Roermond-Oost 5 kilometer. Hé, hey, ZZP'er. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro? Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All Zakelijk. En dan naar upcbusiness.nl. Vraag je...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 Ons zakelijk internet voor 30 euro is anderhalf keer sneller dan bij Access for All en nog voordeliger ook. UBC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro XBTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. UPCbusiness.nl. De Ford Transit Custom. Nu met 4 jaar onderhoud en garantie voor maar 2 euro per week. Werknemers met een collectieve zorgverzekering profiteren bij CZ van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen.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 Vanuit de Westerunie in Amsterdam de uitreiking van de Radio 6 Soul Jazz Awards. Met optredens van onder andere New Crew Collective, Treitje Oosterhuis en Sabrina Starke. Luister naar Radio 6 en kijk op radio6.nl of Cultura24. Radio 6. Soul and Jazz. Diensten van CZ die medewerkers gezond en inzetbaar houden. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl slash zakelijk... NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. Zeven over zes, goede avond. Zelfs voor hulpverleners is er soms een grens aan wat je kunt bevatten. Het drama bij Lampedusa vandaag. Het hoofd van het reddingsteam is ontzet. Dramatisch en tragisch in elk opzicht. Zo direct Rob Zoutberg met het laatste nieuws. We beginnen met politieke perikelen in Den Haag. Daar is de grote afvalrace begonnen. Wie wil er nog meedoen met minister Dijsselbloem van Financiën? Politiek verslaggever Peter Blok, we hoorden jou een uur geleden het nieuws melden. CDA-leider Buma, die doet niet meer mee. Maar waarom, Peter? Ja, Het CDA is er klaar mee. Het stopt ermee. Het CDA kan zich totaal niet vinden in al die plannen van Dijsselbloem, Rutte en Samsung. Vooral niet in alle belastingverhogingen, zegt CDA-leider Sibrand Buma.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 maar de kern van het probleem, die lastenverzwaring boven, boven, vooruit, euh, voorop laten staan. Dat is dus geen basis. Ja, het CDA haakt dus af. Uh, natuurlijk opvallend, het CDA doet eigenlijk altijd mee... maar denkt natuurlijk nu ook weer verder. Uh, ze vinden meedoen nu ook totaal niet uit te leggen. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... vindt het jammer dat het CDA is afgehaakt. Ja, ik heb gezien dat het CDA niet verder wil op basis van dit voorstel. Maar Nederland moet wel verder, dus uh, we gaan vanavond door. Verwacht u dat de rest wel binnenboord blijft? Nou, ik heb gezien dat iedereen er nog over moet nadenken. Dat lijkt me ook heel logisch. Het is niet zomaar een voorstel. Het gaat wel over moeilijke maatregelen, belangrijke maatregelen... voor de toekomst van dit land. Dus ik wacht even af. Begrijpt u de kritiek van het CDA? Die lastenverzwaring die maar nauwelijks omlaag gaat? Nou, als je goed naar het voorstel kijkt, dan uh, zie je dat de lasten wel degelijk omlaag gaan. En dat er wel degelijk een goede poging is gedaan... om punten die de oppositie waaronder het CDA had ingebracht... namelijk lasten voor gezinnen bijvoorbeeld, om daar iets aan te doen. Maar kennelijk was het voor het CDA niet voldoende. Nou ja, uh, dat heb ik kennis van genomen. Suggereert u daarmee dat ze eigenlijk niet wilden? Dat weet ik niet. Uh, ik, ik, ik, ik constateer nu dat ze niet meer mee willen doen, dat is het enige. Ja, is de kans op een akkoord met de oppositiepartij nu groter geworden... nu de een van de belangrijkste en grootste is afgehaakt? Dat weet je nooit. Maar uh, het voorstel maakt de kans op een akkoord best, uh, best redelijk groot. Ja, best redelijk groot. Dus Diederik Samsom, uh, best optimistisch zou je kunnen zeggen. Um, het CDA houdt het voor gezien. Ook 50 doet niet meer mee. Want er staat helemaal niets positiefs in de stukken voor ouderen, zegt 50 plus. Ja, streep eens maar even door. Hè? Die partijen, want ja. de SP, PVV waren niet eens aan begonnen. De partij voor de Dieren uh, deed het ook niet. Dus is het zoeken nu naar de belangrijkste partners voor steun in de Eerste Kamer. Waar ga je dan naar kijken? Partijen. Ja, wie doen er dan nog wel mee? D66 en GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie... die hebben allemaal nog geen nee gezegd. D66 en GroenLinks, die nemen nog eventjes de tijd. Die willen straks nog erover praten met de hele fractie. Die houden ons dus nog even in spanning. De ChristenUnie is er wel uit. Arie Slob, die wil mee blijven doen. Nou, Ik denk dat het erg belangrijk is ja, dat uh, de plannen worden bijgesteld. En als ChristenUnie willen we daar inderdaad ook uh, ons vol voor inzetten. Uh, maar het kabinet zal uiteindelijk dat moeten gaan doen. Want de regering regeert, de Kamer controleert. Wij kunnen uh, onze wensen neer bij ze neerleggen. Dat doen we ook met kracht, want de urgentie is groot in dit land. Uh, er moet echt iets uh, gebeuren. Uh, maar zij zullen dan daadwerkelijk ook verder moeten gaan... dan ze nu, uh, tot nu toe in ieder geval gedaan hebben. Ja, want het uh, verder onderhandelen gaat natuurlijk beginnen. Later vanavond komen de partijen weer bij elkaar. Bij minister Dijsselbloem maken dan de balans op... en uh, gaan dan mogelijk weer verder praten, uh, verder onderhandelen. Ja, en uh, dat uh, gaan we dan weer volgen... en uh, afwachten wat daar dan vervolgens uitkomt... en wie er dan allemaal nog meedoen. Te horen op Radio 1. Peter Blok, dank je wel. De zoektocht in de wateren rond Lampedusa is nog steeds gaande. Afgelopen nacht vertrok, voltrok zich dat drama. Een vrachtboot met 500 mensen aan boord sloeg om. Mannen en vrouwen die vanuit Noord-Afrika een beter heen komen zochten... Ze hebben Europa nooit kunnen bereiken. In Rome, correspondent Rob Zoutberg, Rob. Um, het laatste nieuws over het aantal slachtoffers. Ja, misschien moet je zeggen... de grens van wat je kunt bevatten lijkt bereikt. In ieder geval voor de media. Er worden geen aantallen meer genoemd. Dat begint me nu op te vallen... Honderden doden, schrijft La Stampa. Corriere vreest voor 300 doden. Persbureau Ansa, 200 doden. Men weet het niet meer. Het zijn er heel erg veel. We hebben natuurlijk drie, er zijn 300 lichamen, sorry, 93 lichamen geborgen. Maar dat dat, aantal, dat werkelijke aantal veel, veel groter zal zijn dan dat, dat begint hier langzaam door te dringen. We zijn meer dan een halve dag verder. De kans dat er nog mensen uit dat schip of in de buurt van het schip... of uit de zee uh, kan worden gehaald, lijkt gewoon verdwenen. De balans uh, waar we naartoe gaan is 200 tot 300 doden. En kijkt de wereld natuurlijk weer naar Lampedusa. Dat kleine eilandje dat al jaren te maken heeft met vluchtelingenstromen. De vraag is uh, een beetje een herhalende vraag. Maar kan het eiland dit aan? Ja, eiland 20... Vierkante kilometer groot, 6000 inwoners. Er zitten daar al 700 vluchtelingen in een opvangcentrum. Daar komt dit bij. Je hebt de beelden gezien vandaag van de huilende hulpverleners... daar op die kade, terwijl die, die rijen met lichamen alleen maar langer werden. Er meer mensen uit zee werden gehaald. Een burgemeester die heeft gezegd... we kunnen deze mensen niet meer opvangen. Niet de levende... De mensen die gered zijn, maar ook niet de doden. De mortuariën, de lijkenhuizen liggen vol. En ja, wat er nu nog gevonden wordt... de mensen worden uh, naar de loodsen op het vliegveld gebracht. Dat is echt nog de enige plek waar de lichamen geborgen kunnen worden. En dan horen we de pauze. Dan horen de politici bij jou daar in Italië... die er allemaal schande van spreken dat dit opnieuw kan gebeuren. Maar trekt er ook iemand conclusies uit wat er vandaag is gebeurd? Ja, nou, ten eerste, Letta vandaag gehoord... Uh, die vanmiddag een, een dag van nationale rouw voor morgen aankondigt... om de zaak toch weer eens, uh, ja, ook, ook hier in Italië, denk ik, hoog op de agenda te krijgen. Maar we horen veel meer mensen daarover. Napolitano, de president, vicepremier Alfano. Zij vinden eigenlijk allemaal dat Italië dit niet meer aan kan. Dit probleem is veel te groot geworden... Ze zeggen eigenlijk samenvattend, het wordt tijd dat Europa gaat ons gaat helpen, dat Europa ook gaat ingrijpen. Het drama dat zich daar voltrekt. Rob Zouwberg in Rome, dankjewel. Tineke Strik, goeiemiddag, goeie avond. Goeie avond. U bent de eerste Kamerlid van GroenLinks, lid van de Raad voor Europa. Tevens docent migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. U kent de situatie op Lampedusa. Luister het naar het verhaal van Rob Sauberg. Welke conclusie trekt u dan? Ja, ik, uh, ik, ik begrijp heel goed dat de Italiaanse politici uh, het idee hebben van... het is genoeg geweest, we kunnen het niet meer aan. Uh, er zijn de afgelopen dit jaar ook alweer zo'n 8000 mensen aangekomen in Italië. Uh, het is natuurlijk niet alleen een Italiaans probleem. Het is een Europees probleem. Uh, de buitengrenzen van Europa die liggen toevallig ook daar bij Italië en bij Malta... En uh, het gekke is dat uh, de Europese landen onderling hebben afgesproken... dat uh, de landen uh, met de buitengrenzen... dat die verantwoordelijk zijn voor de asielzoekers die daar aankomen. Wat is daar gek aan? Nou, het gekke is dat uh, als je dan niet uh, toevallig aan die buitengrenzen ligt, dat je dan goed af bent. En uh, dat je dus uh, slecht af bent als je daar uh, vanwege je geografische ligging de meeste asielzoekers uh, te behandelen krijgt. Want u zegt, het is een Europese kwestie, hier kun je niet zomaar even wegkijken als Europese lidstaat. Nee, dat zou je niet moeten kunnen doen. Kijk... Wat gebeurt dat? Ja, ik vind dat dat gebeurt. Uh, de zuidelijke landen die, die gaan keer op keer kaarten ze dit punt aan in het in Europese fora. Zeggen van luister eens, wij kunnen hier niet meer mee omgaan. Deze zomer ook heeft Malta uh, weigerde ook uh, honderden migranten aan, aan land te laten gaan. Hè. En uh, die zeggen van, uh, eerst moet er een Europese oplossing komen. Tot nu toe weigeren de noordelijke lidstaten daaraan mee te werken. Zeggen van, nou, afspraak is afspraak. We hebben een overeenkomst, de Dublin overeenkomst. En dat betekent dat jullie verantwoordelijk zijn. Het gevaar is natuurlijk van, als die impasse blijft bestaan... dat de migranten, dat de asielzoekers, dat die uiteindelijk de prijs betalen. Dat zie je nu ook weer. Een, een dodelijke prijs. Wat heeft dan, wat u betreft, de prioriteit ervoor zorgen dat de vluchtelingen niet komen of ze beter opvangen? Ja, niet komen. Ik denk dat het een illusie is om te denken... dat vluchtelingen op een gegeven moment besluiten om niet meer te komen. Wat je moet kijken is... er zijn uh, uh, conflicthaarden, er zijn burgeroorlogen in, uh, in, uh, in de wereld... Want je ziet, de meeste vluchtelingen die nu komen... die komen ook uit Somalië, waar het nog steeds eh, problemen geeft. Uit Syrië, steeds meer Syrische vluchtelingen... melden zich in Italië, Griekenland en Bulgarije... Ga nou eens kijken naar manieren om te zorgen dat die vluchtelingen niet gedwongen worden om gevaarlijke routes te kiezen zoals deze. In gammele bootjes stappen. Maar kijk in hoeverre je ook uh, uh, uh, nette, veilige manieren hebt om ze over te brengen uh, als deel van de verantwoordelijkheid die je hebt als Europa voor deze vluchtelingen. Want iedereen praat er nu over, maar hoe zeker weten wij nu dat er iets wordt gedaan? Of dat we misschien over een maand of over een half jaar weer zo'n gesprek gaan voeren? Nou, ik ben daar vrij sceptisch over. Uh, een paar jaar geleden heb ik onderzoek gedaan naar een, uh, uh, hoe het kon dat, dat een boot migranten voorkomen werd genegeerd. Terwijl bij iedereen bekend was dat ze hulp uh, nodig hadden. Uh, uiteindelijk zijn 60 van de 70 gewoon van honger en dorst omgekomen op zee. Terwijl dat dus niet nodig was geweest. Ook toen werd wel eens gezegd van ja, het is een unieke situatie. Het was oorlog toen in Libië. Maar het gebeurt keer op keer weer. En uh, dan is het inderdaad, iedereen vindt het een drama. Uh, dat is het ook gewoon absoluut. Maar uh, ja, de onwil is zo groot om uh, hier uh, als een politieke... Uh, oplossing, om een op, politieke oplossing te, uh, uh, te bedenken... om die verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen echt uh, eerlijk te delen... dat uh, ik verwacht dat we inderdaad over een maand weer zo'n gesprek kunnen voeren. Dat is een conclusie, maar die moeten we toch trekken. Tineke Strik, eerste Kamerlid voor GroenLinks en lid van de Raad voor Europa. Dank u wel. Graag gedaan. John Sauke, 32 files, goed voor 140 kilometer. De meeste vertraging nog in de regio Utrecht. Er staan nog behoorlijk lange files. Onder meer op de A2 komen er vanuit Amsterdam. Tussen Breuken en het Oude Rijn 8 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. 9 kilometer tussen de Meer en de Lunetten. Niet veel beter is het op de A27 vanuit Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Utrecht, vee 20 kilometer aan ongeluk. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrijgegeven. Daarom staat het ook nog flink vast op de A28 naar Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Knoop de weert 8 kilometer. En een onopvallende viel op de N280, Baaksum, richting Roermond-Oost. Daar staat tussen Hoorn en Roermond-Oost, 5 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7, het NOS Radio 1 Journaal. Criminelen hebben een nieuwe manier gevonden om grote sommen geld te smokkelen. Het Openbaar Ministerie probeert nu met nieuwe opsporingstechnieken... die stroom te stoppen. Mick van Weli, goedenavond. Ja, goede avond. je gaat vanavond in het radioprogramma BNN Today... helemaal uiteenzetten hoe dat gaat. Maar we moeten toch een klein voorproefje nemen, want dit is nieuws. Hoe werkt dat? Nou, het was, het was al bekend dat uh, sommige cadeaukaarten wel eens werden opgepimpt, zeg maar. dus Dat, dat er extra vermogen op werd gezet. Wat voor kaarten, maar, pardon? Ja, cadeaukaarten, dat noemen ze. Okay. Bepaalde cadeaukaarten waarmee je cadeauartikelen kunt kopen. Maar nu is uh, de justitie van... hé, hey, verrek, het is eigenlijk een, een, een rare methode. Om, uh, een gevaarlijke methode om geld mee wit te wassen. Dus ze hebben daar echt al op gelet. En uh, ze hebben card readers ingezet bij de korpsen. Dat betekent gewoon kaarten waarmee je dus allerlei passen uit kunt lezen. En wat bleek, dat ook gewoon doodgewone clubpassen van sportclubs of voetbalclubs uh, werden gebruikt om, uh, ja, om geld mee wit te wassen. En dan moet je je voorstellen dat. Uh, die uh, strips worden gemanipuleerd, die magneetstrips... en die zijn weer gekoppeld aan een bankrekening. En in Nederland is het zo, als ik 10.000 of 15.000 euro stort op een bankrekening... dan uh, wordt daar een melding van gemaakt, een mopmelding, een, een uh, ongebruikelijke transactie. Maar in het buitenland, uh, op de Kaimannen uh, en dat soort rare eilanden... daar kun je gewoon ongelimiteerd geld storten als crimineel. En dan worden nooit vragen gesteld. En als je dus zo'n zo kaart hebt die gemanipuleerd is dan kun je daarmee uh, ja, uh, gewoon met het vliegtuig naar een ander land... en kun je daar geld opnemen. In Nederland kan dat niet, omdat je hier een chip nodig hebt op zo'n kaart. Maar je kunt dus naar het buitenland gaan... en waar je vroeger dus met zakken geld, uh, he, zakken geld moest wegstoppen in je auto... stop je nu zo'n kaartje in je achterzak... en je gaat naar het buitenland en uh, je kunt daar geld opnemen. En dan geen douanehond die daar het kan reiken. Want hoe, hoe kun je dat herkennen zo'n pas? Nou, eigenlijk niet dus. Uh, dat, dat is ook bijzonder dat er echt passen waren... die. Bijvoorbeeld erop staat uh, uh, nachtclub uh, Eindhoven. En uh, ook oh, waarschijnlijk gewoon een compleet normale kaart. Terwijl het dus uh, alleen maar gebruikt is om, uh, om uh, te koppelen aan zo'n rekening, zeg maar. En uh, de vraag is nu ook in, in, in op welke schaal het gebeurt. En dat is justitie nu aan het inventariseren, eigenlijk. En die die worden uitgerust met van die cardreaders. readers. Hoe, hoe, ja. kun je het, hoe, hoe ga je zoiets inzetten? Dat is toch onmogelijk? Nou, je, kunt, je kunt niet zomaar bijvoorbeeld uh, een, een fuik maken aan de kant van de weg... en iedereen uh, controleren, uh, van iedereen de pas controleren. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij, uh, bij preventief fouilleren op straat. Dat je moet een gereden verdenking hebben. Dus je kunt bijvoorbeeld steden voor de politie is bezig met in een havengebied. Uh, ze denken, god, er is een criminele organisatie bezig en die, die en die personen. Dan gaan ze daar gewoon alle passen die ze aantreffen bij die personen of in een bureau la gaan ze checken. Hè? En Bij grote invallen van drugszaken ook. Dus je moet, je, daar moet je aan denken. Dus, dus het uh, moet wel echt een gereden, ja, een gereden verdenking zijn. Je kunt niet iedereen zomaar aan de kant trekken en, uh, en de pas laten controleren. Dus een kleine pakkans uh, in dat opzicht. Ja. Een, een fascinerend verhaal, Mick van Waely. Uh, je gaat er vanavond uitgebreid over vertellen hier in ja. BNN Today op Radio 1. En het is van half negen tot tien uur. Dankjewel. Ook als je oud gehandicapt of ziek bent, kun je misschien nog wel vrijwilligerswerk doen. Gemeenten moeten daar wat betreft de staatssecretaris van Rijn... in ieder geval naar vragen als iemand voor zorg aanklopt bij de gemeente. U hoorde al eerder deze uitzending hoe senioren tegen dit plan aankijken... maar Jeroen de Jager, hoe kijkt de wethouder zelf eigenlijk naar deze plannen? Ja, dat is Jannie Schouwerbouw, de wethouder Sociaal Domein hier van de gemeente. Zeg het zelf maar even. De skarste Ja, dat is altijd lastig voor uh, mensen uit Amsterdam. Maar uh, de grap is, of het bijzondere is, en dat wisten wij ook niet toen we hier kwamen... dat die wederkerigheid, om het zo maar te zeggen, voor wat hoort wat... die bestaat hier al. Vertel. Ja, nou, we zijn in ieder geval bij uh, het WMO-beleid... wat we pas geleden weer opnieuw hebben vastgesteld... hebben we dat heel nadrukkelijk uh, uh, ingezet. Uh, maar ook bijvoorbeeld bij het minimabeleid. En 1 juli is bij ons nieuw minimabeleid ingegaan. En daarvan hebben we gezegd... Uh, op het moment dat je gebruik maakt van het minimabeleid... dan kun je wat meer krijgen, wat meer geld krijgen als je daar ook wat tegenover stelt. Bij... concreet voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld uh, het zoontje wil gaan sporten, wil voetbal. Daar hebben we dan een... Uh, een bijdrage voor, maar als vader of moeder zegt, van nou, ik wil in die kantine wel koffie schenken, dan kunnen ze dus meer geld krijgen. Aha. En dat... hoe reageren mensen daarop? Nou, dat, dat is nu nog wat moeilijk te zeggen, want we zijn er dus net mee begonnen, en ik heb nog geen feedback gekregen over hoe mensen daarop reageren. En wat is uw overweging geweest om dit in te voeren? Uh... Is dat dan geld? Want dat, dat zit er volgens mij nu bij de WMO en, en de zorg een beetje achter, hè? Ja, natuurlijk heeft het hele sociaal domein te maken met een stevige bezuiniging ja. Aan de andere kant is het ook zo dat wij heel veel verenigingen en organisaties hebben... die gewoon vrijwilligers tekortkomen. Mm -hmm. En er zijn mensen die daar dus wel tijd voor hebben... die er om een of andere reden niet aan denken om dat te doen. En dan is zo'n bijdrage zo van... Goh, je kunt iets meer krijgen, financiële bijdrage krijgen... als je daar iets voor terug doet, kan net een drempel zijn. Kun je dit van iedereen vragen? Um, in feite kun je het aan iedereen vragen. Je kunt het niet opleggen. En hoe ver kun je gaan? Ik vind dat je uh, in zoverre uh, redelijk ver, ver kunt gaan... omdat mensen ook mogen ervaren dat het gewoon heel goed is... om vrijwilligerswerk te doen. Om zich te betrokken te voelen bij die club, bij die organisatie of die vereniging. En kun je verplichten ook? Nee, ik denk niet dat je kunt verplichten. En daarom hebben wij bijvoorbeeld ook in dat minimabeleid... uitzonderingen voor de mensen die het echt niet kunnen. Die dus echt geen tegenprestatie kunnen leveren. Maar dat er iets veranderd is en dat er een beleid is van voor wat hoort wat, dat is eigenlijk sinds vandaag, in ieder geval hier bij u in de gemeente, helemaal vast. Dus daar komen we niet meer op terug. Daar komen we niet meer op terug. Nee. nee. Kordaardheid, daar in Friesland. Jeroen de Jager uit en Nieuwebrug. en je Dankjewel. Een jaar lang was er onzekerheid voor de patiënten met de zeldzame ziekte Fabrie en Pompe. Het plan was om de vergoeding voor deze dure medicijnen te schrappen. Maar zojuist heeft minister Schippers laten weten dat ze ook na dit jaar nog worden vergoed uit de basisverzekering. Redacteur Rinke van den Brink, waarom gaat de minister ze toch nog vergoeden? Ja, wij hadden vorige zomer het plan onthuld om die vergoeding te schrappen, omdat het college voor zorgverzekeringen, dat daar de minister ook adviseert, vond dat er wel erg veel geld werd gevraagd voor medicijnen die niet zo ontzettend effectief waren. Daar ontstond een uh, storm van protest over, omdat de mensen die die medicijnen kregen zeiden er wel degelijk baat bij te hebben. Uh, toen is dat plan van tafel gegaan, is er voor het lopende jaar 2013 besloten om de bol te vergoeden. En de minister zou dan met de fabrikanten van die middelen gaan onderhandelen om die prijzen naar beneden te krijgen. En dat heeft ze gedaan. En weet je ook al hoeveel die prijsverlaging is? Nou, de minister spreekt van een substantiële prijsverlaging. Maar uh, ze maakt niet bekend hoeveel die is. En in haar Kamerbrief uh, legt ze uit dat dat een voorwaarde is... die de farmaceuten gesteld hebben. Je moet je voorstellen, die dure medicijnen... worden ook in andere landen verstrekt. Daar hebben ze net een wat andere prijs. In het ene land wat duurder, in het andere land net wat goedkoper. Uh, ja, en ik denk dat die bedrijven niet zin hebben... in die discussie in die andere landen. Dus die willen ze niet stimuleren door te melden... dat het hier, hoeveel het hier goedkoper is geworden. En uh, ik kan mij ook voorstellen aan de andere kant dat het voor de minister uh, prettiger is. Zo, want stel je voor dat de, die medicijnen voor de pompenpatiënten... die kosten dus tussen de 4 en de 7 ton. Nou, stel eens dat daar 10 of 20 procent van afgaat... dan blijven ze nog ontstellend duur. Dus um, ja, zo'n zo prijsdaling die, die, ja, zegt dan nou ook nog niet zo heel veel. Hmm. Wat zijn de reacties? Uh, de Vereniging Spierziekte in Nederland is heel blij. Dat is ook logisch, want daar zijn de mensen lid van... die dit soort medicijnen krijgen. Uh, ik heb uh, professor Hollak gesproken. Uh, even, en die uh, is uh, de expert in Nederland op het gebied van de ziekte van Fabrie. Uh, die is ook heel tevreden dat de, uh, haar patiënten hun medicijnen vergoed krijgen. En ze is vooral blij dat de minister heeft geluisterd... naar haar suggestie van een collega uit Rotterdam... van de ziekte van pompen... om in Europees verband veel meer onderzoek te gaan doen om uh, dit soort medicijn, om de effectiviteit ervan te kunnen verbeteren... en beter te kunnen begrijpen waarom ze bij de een het goed doen... en bij de ander minder goed weten in de patiënt. Rinker van den Brink, dank je. Het brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1 Channel. Ik wens u een fijne donderdagavond. En ook een fijne uitzending met Joost Eerdmans, met de avondspis. Joost, wat ga je doen? Tim, dankjewel. Goedenavond. Uh, de PvdA kwam vandaag met een zinnig plan... Je merkt, uh, Tim, ik heb een goede bui vandaag. <laughs> en, ja, je ziet Kamerlid... er heel veel door de vingers. Een goed plan. Ja. Even, ja. Laat ik dat maar gewoon eens zo zeggen. En het kan ook af en toe gebeuren. Ik moet je zeggen, Kamerlid Jacques Monash, hij zit nu in dat debat waar ik het ook over ga hebben in de Tweede Kamer. Die wil namelijk een woningplan speciaal voor de ouderen. En ik heb het bekeken, ik heb het gelezen. Ik denk dat het een zinnig plan is. Ik denk ook dat we dat moeten gaan doen in Nederland. En we zitten met een dubbele vergrijzing, zou je weten. Dat betekent dat er steeds meer ouderen komen. Maar ze worden ook steeds ouder. De trend is dat ze graag zelfstandig willen blijven wonen. Maar ze worden steeds afhankelijker van hun omgeving. Krijgen financieel de klappen. Ik denk dat het logisch is als we een handje gaan helpen... om een huis te krijgen of te houden. En dat is mijn stelling. Ouderen moeten voorrang krijgen op de woningmarkt... Vindt u dat onzin of vindt u terecht? Ik hoop dat u meepraat en meetwittert. Uw reactie kunt u kwijt op 0800 1121. De gratis lijn komt u uit hier in Capelle aan de IJssel. 0800 dus 1121 met een hekje eens of een hekje oneens bent u op Twitter. Welkom, meer dan. We zijn er met Avondspits over drie minuten. Luisteren, tot zo. Maak kennis met aangenaam klassiek.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 Nu 5 nummers voor 10 euro. Ga naar 360 magazine.nl. .no. Dit is Radio 1, e, het NOS-journaal.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 en de Nederlandse handboogschuttersploeg heeft op het WK in Turkije... voor een grote verrassing gezorgd door in de halve finale... topfavoriet Zuid-Korea te verslaan. In de finale moeten Chef van den Berg, Rick van den Oever en Rick van der Ven... het opnemen tegen het team van de Verenigde Staten. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met toenemende bewolking en van het zuidwesten uit gaan er buien vallen. Dat betekent dat het vannacht op de meeste plaatsen toch wel een natte kant wordt. Voordat de neerslag het noordoosten bereikt, koelt het daar af naar 8 graden. In Zeeland liggen de minima rond de graad of 14. Morgenochtend hebben we nog te maken met buien. Die houden het langst vol in het noordoosten van het land. Daarna wordt het langzaamaan een stukje droger en begint het ook wat op te klaren. Misschien blijft het in Zeeland wel de hele dag droog en daar de meeste ruimte voor de zon. In Zeeland kan het 22 graden worden, in Groningen uiteindelijk een graad of 18. Verder staat er een matige wind, kracht 4 uit het zuiden. En zaterdag valt er dan nog een enkele bui. Daarna is het droog, krijgt de zon nog meer ruimte. En vanaf zaterdag liggen de maxima tussen 16 en 18 graden. En dit is de ANWW Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu langzaam op. We staan er 26, goed voor 105 kilometer. Nog een paar opvallende files. Zonder weer op de A6 Lelystad richting Emmerloord. Dat staat voor de Ketelbrug, 5 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A12 Den Haag in de richting Utrecht, 9 kilometer langzaam rijden in stilstand tussen de Meer en knopend lunetten. Verderop in de richting Duitsland staat 8 kilometer tussen Arnhem, Noord en Duiven. A27 Gorkem richting Almere. Tussen knopen, lunetten en Bilthoven 7 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstokken weer vrij. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar staat door een ongeluk. Tussen Harderwijk en Afrit Elspeet. 4 kilometer. En ook daar zijn inmiddels alle rijstokken weer open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Ouderen moeten voorrang krijgen op de woningmarkt. Zet je gezond verstand op één en doe mee aan het verbalen gevecht. Dit is avondspits. Wel Bel jij nou? 0800 Goedenavond, de PvdA en de Tweede Kamer vindt het hoog tijd... voor een actieplan ouderhuisvesting. En ik denk, luisteraars, dat ze een punt hebben. Voor starters en studenten doen we van alles ouderen. Waarvan we er steeds meer krijgen, moeten we het maar uitzoeken. Er komen niet alleen steeds meer ouderen... er zijn voor hen ook steeds minder geschikte woningen beschikbaar. Ze bezetten vaak op hun beurt ruime eensgezinswoningen... die we weer heel graag beschikbaar willen krijgen voor de starters. Ouderen zijn heel actief... Maar helaas niet op de woningmarkt. Ze blokkeren de doorstroom. Terwijl zij er niets aan kunnen doen. Verkopen met verlies is geen optie. Dus ze blijven zitten. Maar de ongemakken groeien met de jaren. En de zorgbehoefte neemt toe. Er dreigt een groot tekort aan woningen. Voor ouderen die op zichzelf willen blijven wonen. En daarom zeg ik. Ouderen verdienen echt voorrang op de woningmarkt. Wel Welkom bij Opinie Radio 1. U roept en ik toeter. Dat is een beetje het systeem van avondspits. Dat kan op 0800-1121 of een hekje eens, een hekje oneens. Uh, we krijgen zometeen te maken met Ronald Paping. Hij is directeur van de Woonbond. Uh, en Henk Krol, mogen we ook bellen. Fractievoorzitter van 50 plus. Hij heeft toch tijd over, want hij is uit het overleg gestapt. Dus we kunnen vrolijk met hem praten over de ouderen op de woningmarkt. Wat is uw mening? Vindt u dat ik overdrijf? Of zegt u daar zit wel wat in? En dan bent u het ook eens met Jacques Monage van de PvdA? Want die wil ook dat ouderen speciaal worden behandeld... In een, in een woningplan. Hij legt dat vanavond voor in de Tweede Kamer. In een debat met staatssecretaris Van Rijn en minister Blok. Um, benieuwd hoe dat afloopt. Maar intussen kunt u uw mening geven hoor. Tweets ga ik zo voorlezen als ik ze zie op het scherm. En ik zie al de eerste vier bellers binnenkomen. Ik ga naar de allereerste. Die komt uit sluis en heet doorgaans. Hasso Weken. Goedenavond Hasso. Dat klopt. Goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, ik ben het ten dele eens met de stelling. Ik denk dat uh, ouderen op zich wel voorrang zouden moeten krijgen omdat ze scheef wonen. Maar ik kan ook begrijpen dat ouderen hun huis niet uit willen... omdat ze meer moeten gaan betalen voor een kleinere woning. Hmm. Maar we hebben een, uh, uh, een groter probleem met huisvesting... maar we hebben daar staan dat we heel veel leegstaande kantoorpanden hebben. Ja, dat is een feit. En, en, we, hebben een, en we hebben een bouwcrisis. Dus als je één en één bij elkaar optelt, zou je al die leegstaande kantoor, kantoorpanden om kunnen bouwen. Dan heeft de bouw weer wat te doen. En dan kun je daar woningen creëren voor zowel starters als ouderen. Ja, het zijn... Uh, ja. En, het en zijn die... en een uh, ja. redelijk tarief. En dan komt de hele huizenmarkt ook weer in beweging. Nee, dat wordt geprobeerd. Ik dacht in Rotterdam hier vlakbij, zit, zit, ja. wordt dat al gedaan door die, die panden om te turnen. Het is niet altijd de beste locatie, hè? Je het hebt over de... Nee, maar het is, ook, het is ook niet goedkoop genoeg. Nee. Het... Het, het, uh, ik, ik zou zeggen, toen ik, toen ik de woningmarkt opging, betaal, op betaalde ik 400 gulden destijds nog huur per maand. Dus als je nu kijkt dat uh, jonge gezinnen gewoon 800 euro moeten gaan betalen. Mm. Dat, uh, ja, dat is gewoon eigenlijk te veel om mee te starten. Ja. Dus ik zou een, een bedrag van rond de 400 euro voor een. Uh, voor een starter vind ik uh, reëel. Dat is, redelijk, dat is redelijk. Maar goed, je bent het deels ja. wel met me eens als, als ik het zo concludeer. Want ja. je zegt, voor starters en voor ouderen zou daar ruimte moeten worden gecreëerd. In kantoorpanden, meteen een interessante opening van dit debat. Ouderen moeten voorrang krijgen op de woningmarkt. Doe mee op 0800 1121. Ik zie Han Thomasen uit Den Haag. Goedenavond. Hey, goedenavond Joost. Um, ja, ik vind de stelling best interessant. Maar wat ik ook interessant vind is dat het een stelling is van een VVD-pvda-regering. Um, die VVD-liberalen, ja, deregulering en zo. Ja. Dus ik vind het een beetje een vreemd voorstel. Uh, ik denk eigenlijk, uh, ze hebben net het, uh, de term participatiemaatschappij uh, gelanceerd. Ja. Hartstikke mooie term. Um, ja, kan ik kan me goed wat bij voorstellen. Ik woon hier in een blokje. Uh, een blokje van een huis of 20 bij 20 bij 10 bij 10. Weet je wel, zo'n mooi ja. rechthoekje. Uh, precies, een mooi, hoor. Een mooi postzegeltje, ja. precies. Uh, kleine huizen, grote huizen, uh, eigenaren huurders. Uh, huurders, dat zijn over het algemeen die starters, inderdaad. Maar die kunnen net zo goed uh, afgewisseld worden met ouderen. En zo'n blokje organiseer je dan uh, als participerende burger uh, om die ouderen heen. En je zorgt ervoor dat je ja. laat zich een mooie uh, gemixte uh, en voor elkaar zorgende laat zich een groep krijgt. Dat, dat is volgens mij wat uh, zowel, zowel de VVD, de PvdA ja, als het CDA. Doen. Ik denk dat dit is wat rechtstreeks ook in het plan staat van, van Monarch. Trouwens, we doen tegenwoordig juist heel veel aan het labelen hè, van wonencomplexen. Je zegt daar wonen alleen de 55-plussers. Precies, dat, hou op zeg. Dat vind jij slecht. Lekker mixen. Ja, dat vind ik, vind ik maar, jammer. Nou, vind, slecht. Ja, dat je, je niet, hoe maar hoe oud ben jij eigenlijk het, zelf? Hoe oud ben jij zelf? Dat, oh. Waarom is dat relevant? Nou, <laughs> ik ben 45, maar, je, maar goed, het is op zich is <laughs> het irrelevant. Nou, uh, um, ik geloof niet dat het relevant is hoe oud ik zelf ben. Maar het, het hmm. gaat er meer om hoe ik uh, over wat zich het organiseren. Nee, ik was dat gewoon van, benieuwd, benieuwd of je in de doelgroep zat. Maar dat is duidelijk niet... Je, nee, hoor, nee, je nee, klinkt nee, niet nee, oud doe. nee Nee, ik zit meer in de doelgroep van de verzorgende. Hè? Uh, dus ik zou mezelf graag wat uh, zeggen inzetten... Ja. In een gemereerde um, kleine maatschappij, zoals zo'n blokje is. Uh, die dan weer deel uitmaakt van een grotere maatschappij. Mooi. Mooi. Mooi gezegd, Han Thomas. Hè. Wij, wij zijn het eens, hoor. Je stond oneens bij je naam, maar ik, ik, ik reken je bij de voorstanders. Twitter, uh, daar zie ik Jacco en Sandra binnenkomen. Uh, oneens. Niemand verdient voorrang. Iedereen moest zijn eigen plan hebben. En uh, Roel maar zegt, hou nou toch eens op groepen tegen elkaar uit te spelen. Hij is ermee oneens als ik zeg... Ouderen moeten voorrang krijgen op de woningmarkt. Zometeen meteen Ronald Paping, directeur van de Woonbond. Kijken hoe hij dat plan voor zich ziet. En ik zie Ronald Pinpas. Nee, jammer. genoeg, Nee, Pinas is het, hè, Ronald? Um, goedenavond. Goedenavond. Oh, Uit Rotterdam. met je stelling. Bij eens met je stelling. Maar wat bedoel je met ouderen? Als je bedoelt ouderen die hier het land hebben opgebouwd... hebben die sowieso voorrang. Laat me dat vaststellen. En ten tweede, naast mij zijn drie woningen vrij... En ik ken een stuk of tien ouderen die hebben gevraagd om die woningen al vier jaar lang. Die komen niet in aanmerking. Ja. En tot mijn grote verbazing. Zoals het ineens, Somaliërs daar wonen, Turken en uh, een paar Afghanen. Dit is toch schat voor woorden? Maar dat is het. Ja, even los, even los hè, daarvan. Het gaat er mij om dat je ouderen helpt. Ze blokkeren in feite ook woningen waar ze in zitten, waar ze eigenlijk best uit willen. Maar dat doen ze niet, want ze, dat, dat levert zoveel te veel verlies op. Uh, ze moeten ook aanpassingen krijgen van hun woning uh, om, om zich te kunnen handhaven daar. Daar zou je inderdaad als gemeente of als, he, als overheid, Rijksoverheid, wel wat meer voor kunnen doen. Om ze of te verleiden weg te gaan of ze te helpen te blijven wonen waar ze zitten. Nu blokkeren ze ook voor een deel de, de woningmarkt. Dat ben ik niet met je eens. Als het gaat over aanpassingen, akkoord. Ik vind de ouder, nogmaals, wat bedoel je met ouder? Nou, 65 plus. Laten we dan de gewone definitie van het CBS nemen. Oké. Okay. En ook die mensen hebben bijvoorbeeld bepaalde aanpassingen nodig. Dan vind ik die moeten geholpen worden. Ja. Ik vind niet dat zij de woningmarkt blokkeren. Oké. Okay. Ik vind woningen die, die vrijkomen voor dit soort mensen... Doe wat gedaan moet worden voor dit soort mensen. Dat is mijn okay. redenering. Ronald Pinaus, dank je wel uit Rotterdam. Ouderen moeten voorrang krijgen op de woningmarkt. Dat is mijn stelling in avondspits. Overigens over de ouderen gesproken. Het zijn er 3 miljoen. Dan hebben we het over die 65-plussers. Dat is nu 16% van de totale bevolking. In 2060, en dat is dus helemaal niet zo heel ver weg... hebben er 4,7 miljoen hoor, van 65-plus. En dat is dan ineens 26% van de totale bevolking. 1 op de 3 is dan boven de 65. Dat is nogal wat. En daar... Heeft Rut ook over nagedacht met als je daar, daar, daar moet aan gewerkt worden. Dat brengt vragen en zorgen met zich mee. Daar praat ik over nu met Ronald Paping, directeur van de Woonbond. Goedenavond, Ronald. Goedenavond. Ronald, ik vind het uh, uh, een, een zorgwekkende ontwikkeling als je het zo op een rijtje zet. Uh, Elf, voor de duidelijkheid, de Woonbond. Jullie zijn een landelijke belangenvereniging voor huurders en woningzoekenden. Hè? Jullie... We staan voor betaalbare huren, goede woningen en een sterke huurdersorganisatie. Klinkt allemaal prachtig. Um, ja, mijn po, punt is, ouderen willen niet verhuizen. Um, maar ze zouden het wel moeten doen. En ze moeten geholpen worden. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, nou laten we eerst eens even uh, laten zien wat het probleem is. Het probleem zit hem overigens niet zozeer bij 65-plussers, maar 75-plussers. Maar daar zie je ook een enorme vergrijzing. En die mensen hebben vaak behoefte aan speciale zorgvoorzieningen. ...gekoppeld in de woning of de ja. zorgdiensten die aangeboden worden. En daar zijn nu al grote tekorten van. Dat neemt in de toekomst alleen maar toe. Als gevolg van de vergrijzing, dat is één kant van de zaak. En de andere kant is dat het kabinet allerlei, allemaal verzorgingstehuizen zit te sluiten... ...en zegt dat mensen langer thuis moeten wonen. Nou, dan moet je mensen daar ook de gelegenheid voor geven. Ja. En wij zien dat er een heel groot tekort is aan, uh, aan woningen voor ouderen. Uh, en dat vereist extra energie. U gaf zelf net terecht aan dat ook heel veel uh, ouderen bijvoorbeeld wonen in woningen die eigenlijk niet voor hun geschikt zijn. Ja. Uh, omdat er geen zorgvoorzieningen zijn, dat is één. Uh, of geen aanpassingen aan de woningen zijn. En uh, ten tweede wonen ze ook vaak nog veel te, veel te, veel te ruim. Precies. Hè, want, ja, <laughs> nee. Drie of vier precies. En, uh, en, en, wonen... en ja, is het dan een probleem voor u van dat we nieuwe woningen zouden moeten bouwen voor ze? Of voor de ouderen? Of zou je zeggen we moeten vooral die woningen aanpassen waar ze in wonen zelf ja. nu? Nou, ik denk dat we in de nieuwbouwbehoefte de rekening mee moeten houden... dat er die vergrijzing doorgaat. En, en, want, dan en nou kun je ook... ook complexe bouw, eh, gemeenschappelijk wonen voor ouderen. Ik denk dat dat ook uh, de toekomst heeft. Uh, en je moet natuurlijk ook woningen gaan, uh, gaan aanpassen. En als laatste moet je ouderen ook verleiden om te gaan verhuizen. Ja, koper te gaan wonen. Want wat nu gebeurt is, is als uh, ouderen gaan verhuizen van een grote woning naar een kleine woning, dan be dat betekent dat dat ze vaak meer huur moeten betalen dan in een oude grote woning. Dat is het punt. Daarom, maar. zeg wat kunt u doen als Woonbond, want er luisteren best veel ouderen naar dit programma. Uh, wat doet u? Ja, nou ja, wij bouwen niet zelf, maar wij lobbyen wel. Uh, ook bij de gemeente hebben we dat de afgelopen jaren gedaan. Om meer woningen voor ouderen en meer ook voorzieningen daarvoor. De wetmaatschappelijke ondersteuning kan daar ook een bijdrage aan leveren. Uh, wij hebben, net zoals overigens de Partij van de Arbeid vanavond inbrengt. gepleit ja. voor een actieplan uh, ouderenhuisvesting. Ja. Uh, want dat heeft bij de studentenhuisvesting heeft het goed gewerkt. Precies. Dat je met elkaar gewoon na gaat denken van hoe kunnen we dit probleem uh, tackelen. Ja. Uh, ja, en het laatste is, wat wij graag zouden willen, is, ja, we hebben nou zo'n stomme verhuurdersheffing op het huur uh, mm -hmm. zitten van, van, van bijna 2 miljard euro. Als je dat nou omzet in een investeringsplicht, en dat koppelt aan concrete doelen wat, wat je wil bereiken met oudere huisvesting. Ja. Uh, dan kunnen we echt dat tekort, uh, denk ik, de komende jaren... Dat echt zou mooi lopen. zijn, maar dat vindt minister Dijsselbloem niet goed, geloof ik. Nee, maar Wat? dat is niet zo verstandig van meneer Dijsselbloem. Want uh, als er goed geïnvesteerd gaat worden in oudere huisvesting... overigens ook in andere dingen... Ja. Uh, dan verdient hij dat gewoon weer terug. Betaalt de helft ja. van de investering gaat gewoon weer in de Rijkskas. ja. daar ja. Ja. Ja, die... dat wil, dat wil hij niet aan. Dat is nee. jammer. Nee, nee. ordineren bezuinigen natuurlijk. Maar ik, ik snap uw punt volledig. Um, Ronald Papink, directeur van de Woonbond... bedankt voor uw reactie in avondspits op mijn stelling. Ouderen moeten voorrang krijgen op de woningmarkt. Zometeen Henk Krol... In ons gevecht van de dag. Pum van der Meer twittert ondertussen als de ouderen voorrang krijgen. Wie moet dan achteraan uh, sluiten? Misschien voor iedereen die het nodig heeft gewoon je best doen. Is het er dus niet mee eens. Ik uh, zie een, een raadslid van de Partij van de Arbeid op lijn 2. Anneke Artslag uit Nijmegen. Goedenavond Anneke. Goedenavond. Ja, uh, Inderdaad met Anneke Artslag uit Nijmegen. In Nijmegen hebben ga wij door. ook uh, twee hele... Ja, hoort u mij? Jazeker, ga door. In Nijmegen hebben wij ook uh, twee uh, grote nieuwbouwwijken uit de jaren 70... waar nu nog heel veel uh, 70, 80-plussers wonen... die daar ooit met een gezin zijn komen wonen. En uh, dat zijn allemaal huurwoningen. Uh, die wijk die vergrijst. Het lijkt wel een soort uh, Miami Beach voor ouderen. Uh, maar heel veel jonge gezinnen die zitten te schreeuwen... om een eensgezinswoning met een tuintje... Uh, in Nijmegen zijn in het centrum heel veel appartementen gebouwd, ook huurappartementen. Maar die ouderen die zijn angstig om te verhuizen, inderdaad, voor de huurverhoging. Maar er is een huurgewenning en daar kunnen zij gebruik van maken. Ja. Maar om die ouderen uit hun woning te krijgen is ons voorstel, ja, je moet ze echt bij de hand uh, nemen... Ja. Uh, wij gaan nog wel eens op wijk En dan bel je deur en deur aan. En dan zijn echt mensen die, die ja. al jaar de bovenverdieping van hun huis niet hebben gezien. Dus als ze de deur open doen, uh, dus dan dat... neemt u ze mee. Uh, nou, ja. Wij hebben toen wel gedacht, van, ja, als je met die mensen praat. van Kijk eens wat een prachtige woningen wij hebben in het centrum. Uh, dicht bij de voorzieningen en de gezelligheid. Ja. Uh, dan lukt dat wel. Maar niet als ze op een woning via een systeem moeten reageren. Nee, dat willen ze niet. Uh, een vrij, een vrij, dat willen ze niet. Precies. Nee, oudere, een persoonlijke benadering, zeg je. Die, ja. Ja, ja, de generatie die eraan okay. komt. Er zijn ook veel alleenstaan die willen samenwonen. En daar moet ook de mogelijkheid voor zijn. Kijk dus aan. Vier de... vriendinnen bij elkaar, vier vrienden. Precies. Daar maar... moeten woningbouwcorporaties ook op inspelen. Om zo te bouwen. En meer okay. woon, en meer, uh, ja... Is genoteerd, Anneke Artslag. Ja. Dankjewel uit Nijmegen, Partij van de Arbeid Raadslid. Uh, die PVA doet, doet van alles in de landen voor de ouderen. Uh, hein Groen is, is 80 plus en totaal niet met me eens. Hein Groen, goedenavond. Goedenavond. Het is namelijk zo, de dames en heren politici willen altijd het wiel uitvinden. Dan wil ik er even bij zeggen dat ik 85 jaar ben. En dat ik meer dan 65 jaar heb moeten vechten voor een woning. Ja. Maar ja. steeds willen ze weer iets nieuws bedenken. Maar ik probeer juist te, te, te, te beredeneren, meneer Groen... Hè, dat, dat het juist van belang is om de, de dubbele vergrijzing die we dus nu zien... dat mensen worden gewoon veel steeds, steeds, meer ouder, steeds ouder... dat we daar een beetje rekening mee gaan houden. Hè? Dat dat gevecht niet alleen van, van u is. Nou, laat ik het heel slim zeggen. Ze houden helemaal geen rekening mee met de ouderen. Want ze kijk, als ze dus de sociale woningbouw niet helemaal om zeep hebben geholpen... Ja. En de huisjesmelkers niet in de kaart hadden gespeeld. Ja. En gewoon voor de gewone man hadden gebouwd. Maar niet dat ik al van na de oorlog heb moeten vechten voor woonruimte. Nee. nee. Ik, heb van, ik heb op een zolderkamer gewoond. Ik heb op een halve woningjes gewoond. De laatste wo tijd woon ik dus redelijk goed. Okay. Maar, maar dat Groen... is dus het punt. was natuurlijk politici. Ja. En vooral die van de partij van de arbeid. Want die, die hebben het meeste om zeep gehoord. Ja, dat heeft wel al eerder gezegd. Bent u een fan van Henk Krol? Ik uh, laat me niet in een hoekje drukken om mijn eigen bij een oudere niet. Ik bedoel, nee. ik ben, uh, laat ik het maar zeggen, Zo. de, de bottenbel erin. De oké. Okay. Zelfstandig blijven. Meneer Groen, bedankt, want ik ga wel naar Henk Rol toe. Jan de Lijn, fractievoorzitter van de 50PLUS-partij. Goedenavond, Henk. Goedenavond. Nou, meneer Groen, misschien geen fan van mij, maar ik wel van hem, want ik vind dat hij een punt heeft. Ja, ik, ik, ik zag ook een, een, een, een connectie ja En dat is terecht. Want ja, we hadden al veel eerder leeftijdsbestendig moeten gaan bouwen. We zouden er veel meer aan moeten doen dat er meer seniorenwoningen beschikbaar komen. Dan kunnen mensen die nu in een woning wonen, waar ze eigenlijk niet meer op hun plek zitten, ook makkelijker doorstromen. Ja. Dat is goed voor jongeren. Nou ja, we hebben ook niet voor niks ons schenkingsplan ingediend, wat nu gelukkig is aan Vine, Waardoor mensen eh, geld kunnen schenken aan hun kinderen en kleinkinderen. Zodat die eerder en makkelijker een huis kunnen kopen of een bestaand huis eerder kunnen aflossen. ja. Nou ja allemaal dingen die nodig zijn ja. om die woningmarkt weer in beweging te krijgen. Maar Henk, jullie hebben eigenlijk al dat plan dat, dat Ars of uh, Monage nodig heeft. Ja, nee, het, had... was eigenlijk, het was ook ja. eigenlijk ons plan. En toen ik vandaag zag dat het door de Partij van Arbeid werd overgenomen... deels nog maar, deels nog maar, ja, toen sprong ik een gat in de lucht. Want toen dacht ik, kijk, het heeft dus toch zin dat je af en toe deze groep op de kaart zet... en dat die plannen dan vervolgens de andere partijen worden overgenomen. Ja, je vindt het niet zoals Heine Groen... Uh, ja. Te, te laat en misschien een klein beetje hypocriet. Daar, daar kijk je niet naar. Ja, natuurlijk kan je dat zo zeggen. Aan de andere kant, elke stap voorwaarts die Precies. je zet, moet je blij mee zijn. En daar ben ik ook oprecht heel blij mee. Ja, vind ik heel goed. Ben je ook voor, voor dat stimuleringsfonds? Dat je zegt, we duwen er 4 miljoen in, want dat wil de, de PVDA. En dan st stimuleren we die, die, die woningmarkt voor de ouderen. Nou, het is in ieder geval heel hard nodig. Hè. Men heeft de afgelopen jaren daar veel te weinig aan gedaan. Dus dat men dat nu gaat stimuleren, prima. Dat moet overigens niet alleen met geld. Hè. Dat moet vooral doordat mensen er anders over gaan denken. Als we al veel eerder in beweging waren gekomen... Ja. dan had die woningmarkt al veel beter kunnen doorstromen. En laten we nou niet zeggen dat die vergrijzing iets is... wat we de laatste jaren op ons af zien komen. Dat wisten we twintig jaar geleden ook al. Dus al die mensen die nu ineens wakker worden... daar kun je echt van zeggen... u heeft onterecht veel te lang zitten slapen. Kijk, wakker worden... dat is is het uh, signaal vanuit, vanuit jouw partij. Dankjewel, Henk Krol, fractievoorzitter 50+. Plus. Ik zie een mooi geluid te uh, tegen mij op lijn 4. Pieter van den Hout uit Bokstel. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben het niet eens met de stelling. En wel hierom? Nou, uh, laat ik vooropstellen dat ik wel begrijp dat er genoeg ouderen zijn die in een uh, ja, penibele situatie zitten. Mm. Maar aan de andere kant denk ik ook dat er heel veel ouderen zijn... die uh, ooit een huis gekocht hebben voor 15.000 of 20.000 gulden. Ja. Yeah. Uh, die nu hun huis vertikken te verkopen. Kijk, ik ben voor een vrije vraag En uh, ze vertikken hun huis nu met verlies te verkopen. Wat volgens mij gemiddeld nog ergens voor rond de 2 ton uh, zit. Uh, ik denk dat die ouderen eerst voor... Ze hebben ons daarmee opgezadeld. Op ja, ik geef ze geen ongelijk trouwens, want... Kijk, wat, wat je vroeger zag, dat, dat ouderen uh, allemaal hun huis al hadden afbetaald, hè? Dat, dat, dat, ja, ook nog eens dat, Ja, precies, maar dat las ik vandaag, dat het percentage is, is, is dramatisch gedaald. Van de 65-plus huiseigenaren, die hebben nog maar voor 30% hun, uh, hun hypotheek afbetaald. De rest zit gewoon ook ja. nog te, te, te bikkelen. Ja, maar ik hoorde meneer Pinoff zeggen, en dat is altijd een eeuwigdurende verhaaltje over, wij hebben het land opgebouwd. Ja, ik was er toen nog niet, het land lag plat. Dus als ik, als ik er toen geweest was, had ik het land ook mee opgebouwd. Ja, maar zij hebben het gedaan en, en jij niet. Dat, dat is waar natuurlijk. Ja, dat is zo. Maar uh, ze hebben er ook niet mee gezeten om uh, de huizenmarkt gigantisch omhoog te drijven. Om de volgende generatie op te uh, zadelen met een gigantisch hypotheekrenteaftekprobleem. waar die generatie het gelag op voor moet gaan betalen. Ja. Dus ja, ik vind dat die groep. En meneer Krolvallen, Want dat is helemaal iemand, vind ik, die uh, de mensen een nokje doet dat die groep maar eens wat uh, solidair moet zijn onder elkaar. En dat niet ja. per se bij de, jong, bij de okay. jongere generatie. Niet Genuanceerd geluid uit Bokstel. Dankjewel, Pieter van den Hout. Uh, mijn stelling, ouderen moeten vooring, voorrang krijgen op de woningmarkt. Vindt op Twitter... <coughs> excuus, een reactie van Sjoerd. Kortzichtig, om te denken dat ouderen op een flatje willen zitten. Hebben juist nu de tijd... Om op hun tuintrekker te gaan zitten. 0800 21 U kunt er nu nog bij komen als u mij nu belt. 0800 21, want er zijn twee lijnen vrij. Ik zie mevrouw Walraaf uit Hilversum. Goedenavond. Ja, ja hallo. Spreek ik met Joost? Joost zelf, Ja hoor. Ja, u spreekt met mevrouw Walraaf uit Hilversum. Okay. Ik woon zelf in een serviceflat en serviceflats staan veel leeg. Ik snap niet dat de ouderen daar niet naartoe gaan. Ik ben 88, ik woon hier vijf jaar. Heel erg voor mijn tevredenheid. Ja. Maar warme eten wordt gebracht. Er zijn veel activiteiten die we al of niet kunnen, ja, mee, mee kunnen doen. En we hebben een eigen flat met een eigen sleutel. Je kunt net zo. Uh, ja, je kunt je terugtrekken of je kunt in de gemeenschap een beetje opgaan. Precies. Ik nou, snap niet dat die mensen dat niet doen. Het is voor veel mensen te duur. Uh, denk ik, en het is voor veel mensen ouderen juist uh, prettiger om te blijven zitten waar ze, waar ze zijn, in een vertrouwde omgeving. Daar, daar, bovendien wil de overheid, de Rijksoverheid, het afremmen: de dure service flats. Uh, die zijn niet zo duur. Nou, die maar. Ik, ik, ik zit hier verschrikkelijk goedkoop als ik het vergelijk ja, met anderen. Maar, uh, de het de enige wat ja. je moet doen is: je moet het aanschaffen. En die zijn op het ogenblik bijzonder goedkoop. Lopen ja. ze een flat ergens voor 50.000? Die krijg je niet. De koopflets, ja, dat is, dat is een ander verhaal. De huurders, de corporaties hebben daar toch ook wat, uh, wat moeite mee. Maar u, u woont er naar tevredenheid, dat zegt u, mevrouw Walraven, in Hilversum. Ja. En uh, ik kan me daar alles bij voorstellen, overigens. Uit eigen ervaring. Da dank u wel, mevrouw Walraven. Want mijn open en oma wonen daar inderdaad ook. En naar grote tevredenheid. Uh, ik zie een Brian Willer. Uit Almere, goedenavond Brian. Ja, dag Joost. Met Brian Wellen. Joost, ik heb uh, ooit 26 uh, jaar geleden mijn huis gekocht. Toen waren er allerlei specialisten die wisten me te vertellen dat er geweldige hypotheekproducten waren. Ik heb dat huis gekocht om er mijn bezit van te maken. En ik wil ook vrij kunnen zijn om te beslissen of ik daar blijf wonen hm. of wat ik op mijn oude dag gewoon uh, tegen een gereduceerd bedrag lekker kan verder leven. Ja. Het is mijn huis. Ik heb daarvoor betaald. Ik heb daarvoor gewerkt. En uh, ik vind ook dat ik het recht heb om zelf te besluiten wat ik daarmee wel of niet wil doen. Ja, niet aankomen, ja. wegwezen, zeg je. Ja, daar komt het. Nou, dat is een beetje kort door de bocht. Maar ik, ik, ik hoor heel veel reacties van... ...ouderen hebben jongeren met, uh, met, met dingen opgesadeld, ze zijn blijven zitten... ...of hebben een huis met winst verkocht. Ik ben benieuwd wat die jongeren van nu zouden doen... ...als ze later in huis voor twee keer zoveel zouden kunnen verkopen. Ja. Of ze dan ook zo gemakkelijk afscheid zouden nemen. Dat vind ik hypocriet. Goeie vraag. Goeie opmerking ook Brian voor de discussie. Dank je wel. Brian Willer uit Almere. Die sluit de rij luisteraars. Dank voor het meedoen. Uh, twitteren, bellen en, uh, en luisteren. Um, want dit was hem weer. Een half uurtje wakkere stemmingmakerij. Moet ik kijk zeggen stellingmakerij op Radio 1. Straks op deze zender gaat Kunststof verder met daarin de zanger van de band De Staat. En hij heet Torre Florin. Die is dus de gast zo na zevenen. Volg ons als je wil op twitter.com, apenstaartje avondspits, WNL... of apenstaartje Eerdmans, dan komt u bij mij uit. Morgen is het 4 oktober, hey, dan is het Werelddierendag. En daar gaan we het zeker over hebben. Vanaf half zeven natuurlijk hier op één. Een geweldige avond voor nu. En graag tot morgen, tot avondspits.